De ziekenhuizen denken volgens een enquête van de NOS dat de korting duizenden banen gaat kosten. En ook denken ze dat behandelingen moeten worden geschrapt en afdelingen moeten worden gesloten. In Iran is een passagiersvliegtuig op een binnenlandse vlucht neergestort en in stukken gebroken. Ongeveer 50 van de circa 100 mensen aan boord hebben het ongeluk overleefd.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 De Tilburgse PvdA-wethouder Hamming heeft in een nieuwjaarstoespraak gepleit... voor de vorming van een schaduwkabinet tegenover het kabinet Rutte. Hij verwees naar het schaduwkabinet van PvdA, D66 en PPR... uit het begin van de jaren 70. Hamming was eind vorig jaar een van de kandidaten... bij het partijreferendum voor de lijsttrekker voor de Eerste Kamer. Hij werd niet gekozen, ondanks steun van partijprominenten... als oud-minister Koenders en de burgemeesters van der Laan en Abu Taleb. Hamming zei niet welke partijen in zijn schaduwkabinet moeten komen. Volgens hem moet het plaats bieden aan een nieuwe generatie bestuurders. En ook vindt hij dat het een regeringsprogramma moet formuleren. En hij denkt daarbij onder meer aan beperking van de hypotheekrenteaftrek... en van de kinderbijslag voor hoge inkomens. Het weer droog vannacht op de meeste plaatsen 1 of 2 graden vorst. Morgen overdag opnieuw droog en hooguit plus 4 graden. Morgenavond vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond, luisteraars. Goedenavond. Straks in Holland Dok Radio natuurlijk weer de rally der rally. De moeder aller rallies, de Dakar Rally. Moet je nou eens horen. Zo klinkt dat. Zo klinkt dat. Dit is het. En hier zit ons Holland Doc-team dus gewoon middenin. Ons Holland Doc-team dat, dat dendert door. Ze zijn nu in Arica in Chili. En ze werken daar echt kei en kei en kei en keihard aan een scoop. Een scoop. We krijgen een scoop. En wat die scoop nou precies inhoudt, dat weten wij ook nog niet. Want als wij dat wisten, ja, dan was het natuurlijk geen scoop meer. Nee, er wordt, er wordt keihard gewerkt. Er wordt niets ontziend onderzoek wordt er gedaan. Bijvoorbeeld over de woekerpraktijken van RTL tijdens de Dakar Rally. Ik noem maar iets. Daar gaan wij nog veel en veel meer van Horen. Ik heb uh, Rob Muns net even gebeld, want het gaat hier natuurlijk om Rob Muns. Want wie moet dat anders doen dan Rob Muns? Samen met Arthur van Amerongen en Willem Davids, overigens. Ik heb even met Rob gebeld en hij leeft nog, jawel, oh zeker. En het is een, het is een waanzinnig circus en iedereen onderschat het, zegt onze stoere Rob Muns. Want de verwachting is nu dat 90% van de rijders gaat afvallen. Die gaat de eindstreep dus niet halen. Gisteren bijvoorbeeld, gisteren, is 25 van alle motorrijders uitgevallen. En dat gebeurt dan door stuurfouten, maar ook door de techniek zelf, hoor. Doordat je motor het gewoon niet meer doet. En het is echt, om erin te zitten, het is een hel. De hele dag dat geschud. Je hele lichaam wordt door elkaar geschud. Het is een gigantische aanslag, schijnt het te zijn... Op je lichaam. Nou, wij horen daar straks zo rond... Nou, wat zal het zijn, Tien over half tien horen wij daar meer van. Maar nu eerst, dames en heren. Misschien heeft u er al iets over gelezen in andere media... of iets over gehoord op andere radiostations of televisie. Nu eerst opa Albersen. Opa Albersen, die is 85 en hij woont in Den Haag. Maar Den Haag, het is Den Haag niet meer al. Het is allemaal anders tegenwoordig. Je herkent het gewoon niet meer terug. Er zijn ontzettend veel mensen die dat vinden. Maar ja, opa Albers opa is toch anders. Want hij heeft een kleinzoon, Flores, en deze kleinzoon Floris is programmamaker. En Floris vindt het vervelend. Heel vervelend dat opa zich niet meer thuis voelt in Nederland. En hij wil daar toch graag iets aan doen. Hij wil dat uitzoeken, hoe dat nou komt. En hoe kun je dat nou beter doen dan het gesprek aangaan met opa? Dat deed Floris, maar niet alleen met opa. Hij deed dat ook met mensen in de buurt van opa. En dat resulteerde in onze documentaire van vanavond... de flat van mijn opa. Da, Hallo, hoe gaat het met u? Oh, goed, joh. Ja?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 Ik neem de trein naar Den Haag. Opa haalt vaak eten bij de Turkse snackbar op de hoek. Ik ga met hem mee. Onderweg zien we twee vrouwen. Eén met een hoofddoek. Kijk, als die twee meisjes nou ook ze lopen, denk je van... Wat, wat, wat... Wat... Wat doen ze? Wat, ja. uh, twee meisjes met een hoofddoek op? Ja, één wil, maar de andere weer niet. En, hè, en, en doen ze dat is dus, Omdat het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 wij zijn inmiddels zo sterk dat wij doen en laten wat wij willen. In Nederland. Ik heb. One Als goed vriend. een Je weet het wel, hè? Ja, ja. Hij komt hier wel vaker, geloof ik, hè? ja. ja, ja.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 als ja. ik in de gaat lopen, dan denk ik niet dat ik in Nederland loop. Nee, natuurlijk niet. Het is voor alles wat, dus het is een beetje door elkaar daarna. Maar het komt goed hoor. Dus uh, we zijn ook lieve mensen. Dus, uh, we, zijn ook een, we zijn ook een Nederlanders. Dus, dat moet je zo weten. Ik, uh, ik mag die wel wel, die werkt hard, heel hard.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 Ja, uh, in die tijd, uh, en dat bestaat tegenwoordig helemaal niet meer. Maar het allemaal uh, getrouwde stellen die hier woonden, met kinderen. En die uh, kinderen speelden allemaal in de politiek? Ze speelden allemaal in de politiek en buiten, want daar buiten was er ruimte zat. En, en, en, uh, ja. Hè, dat de, de, de kinderen krijgen contact Want als ik het nu bekijk, en ik ga dus, dit politiek na, er woonde dus één.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 Maar dat is niet helemaal waar, vertelt hij. Lang geleden heeft hij één keertje thee gedronken met een Antilliaan. Er zit ook weer een heel verhaal aan. In het begin, toen uh, zag ik hem wel eens. Uh, en dan zei ik tegen hem van... jongens, kijk je toch altijd rijden, kijk je altijd lelijk. Wel hebben we voor de rest heel correct, hoor. Ach, nou, zit hij dan. Hij zegt... Uh, ik, uh, ik heb het moeilijk. Ja, nou goed, hij is een keertje binnen geweest, hij heeft babbel gehad. Oh, je had hem uitgenodigd om, om een kopje thee te drinken, Eén keer. op mijn uitnodiging. Omdat hij hier dus zo, zo he, van de eigen zielenpoot eigenlijk, en dat is één keer geweest. Mm -hmm. Waarom daarna niet meer? Ik zag hem nooit meer. Of ja, op de trap of zo. Hallo, he. gaat het goed? Ja, okay. Het is allemaal even afstandelijk. En...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 Uh, ja, uh, noemen ze dat? Uh, uitkeringen. Als het al niet van... Uh, uh, uh ja, en ook wel van jatwerk en zo. Ja, dat kan het toch niet? Hoe kan je er allemaal zo netjes bij lopen en geen moe doen? Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. En als u er tussendoor loopt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 Wat zou er nou in dit partiek moeten veranderen? Wil u zich weer prettig voelen? Dan zou er... Ik weet niet wat moet er gebeuren. Laten we een lijstje maken. <laughs> nou, het is een heel simpel lijstje voor dat dan. Uh, anders soort bewoners. En wat bedoelt u met anders soort? Gewoon Nederlanders. Ja. Je moet je voorstellen dat wat ik dus in die jaren meegemaakt heb... Dan,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 Ik voel me niet meer prettig hier, omdat het allemaal buitenlanders zijn... die ik helemaal niet begrijp. Ja. ja dat dat is zijn problemen. Ja, dat kan een buur op niet oplossen. Dat kan een buur op niet oplossen. En ik neem aan, ja, natuurlijk, kijk, ik ben natuurlijk ook maatschappelijk werker En dat betekent voor mij dat ik ook wel heel erg goed weet... van wat ik eigenlijk tegen je opa zou willen zeggen. Nee, tegen je opa zou ik zeggen van u moet zo snel mogelijk gaan verhuizen. En waar zijn, moet hij dan heen? Dat weet ik niet. Maar nou, kent de aan? buurt hier? Ja, maar waar moet hij dan heen? Dan moet hij een nieuwe woning af. Hoe oud als we gaan? 85. Ja, je gaat, ik ga niet tegen je zeggen, dan moet hij naar een bejaardenhuis. Dat lijkt me nou niet zo gezellig om dat tegen je te zeggen. Maar ik denk... Uh, ik, ik, ik vind het een beetje triest, hoor. dit verhaal. Is het werkelijk zo dat hij... Uh, dan heb het helemaal niet meer naar zijn zin. Daar kan ik niks van doen. Het maatschappelijk werk kan dus ook niks doen. Het lijkt hopeloos.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 Is oh, die zal niet op zichzelf. Nee, die is niet op zichzelf. Komt nee. nee. ja. Tuurlijk niet. Nee, tuurlijk niet. <laughs> Roep eens wat. Die zou ik bij de hooien in Mia ja, nee. ja, dat is richting van groen. Ja, groen. groen. Ik zou ook groen zijn. Opa, we hebben hier het schema erbij. Er staan vier vlakken: rood, geel, blauw en groen. Ja. Waar voelt u zich nou het meest thuis? Ja, joh, ik, ik, ik kan het niet goed lezen. Ik kan er niet zo direct instellen.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 zonder iemand weer tekort te doen, want daar ben ik heel voorzichtig mee zijn. Uh, er wonen in dit partij van huis uit twee Nederlanders. Dat is dus allemaal buitenlanders, maar. ja. ja. En, wat, en wat wilt u daarmee zeggen? Dat, dat wil ik mij zeggen, dat is een andere soort... Uh, ja, uh, uh, Ja, hoe moet je dat dan zeggen? Uh, uh, maar, uh, nee, maar ik, begrijp ja, u wel. ik begrijp u wel. Van, van, van, van, van huis uit, hoe moet ik het zo zeggen? Ik ben, ik ben, ik ben een bepaald uh, moet zeggen, dat, situatie gewend hier. Hè? Met, met uw eigen leeftijdsgenoten. Ja. Dat, dat, uh, dat heb ik ook gezien toen ik hier kwam wonen. Ik, ik was eigenlijk de enige uh, uh, de jongere...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 komen wonen. Ja. En, uh, dan, dat begrijp, ik begrijp ja. uw standpunt. Hè? Ik, daar, ik, ik zie ik me zeggen dat jullie eh, zo, nee, nee. jullie eh, ook zo ja. rotzig ja. hè? Maar eh, dat dat dat dat de nieuwe bewoners dat er minder mensen zijn. Ja. Dat dat zeg ik helemaal het, het, het niet. Is, de leefomstandigheden is, is anders geworden. Ja. Ah, ja. En, en dat begrijp ik wel. Ja. En, en anders hoe hoe, hoe zou je dat dan beschrijven? Wat is dan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 toch, ja, opa, ja. Euh, euh, hebben we het afgelopen maanden, telkens als we over dit onderwerp spraken... hebben we het heel vaak gehad over buitenlanders. Uh, kijk, uh, buitenlanders, daar vallen natuurlijk heel veel mensen onder. Hè? Ja. Dus neem maar uh, Marokkaan, neem maar uh, Turken. Hè? Uh, ja, en er zijn er ook uh, zat van. En dan hoor je weer... Hè? Dus het gaat niet alleen uh, van die groep... Eh, misschien nog een kleine groep ook die ja, uit Suriname komt en, en, enzovoort Het is wel jammer, ja, weet je, want, want je, je hebt hele lieve, lieve, Marokkaanse mensen, hele lieve Surinaamse ja, mensen, ja, hele lieve Turks, maar ja. er zijn altijd wel weer. Een, een, een groepje hè, in dezelfde bevolking, ja, een groep, ja. weet je, die, ja, die het gewoon verpesten. Als je dan uit de krant leest, hè, dan ja. uh, hoor je dus meer over Marokkaan ja. dan zo. Ja. En dan scheren ze alle, allemaal over kam. En dat vind ik gewoon wel heel erg. Ja. Ja, ik, ja. Ik, heb, ik heb ook sap Marokkaanse vrienden weet je, die ik ken, weet je, maar die zijn echt niet zo. Opa en de buurman lijken het helemaal eens te worden. En dan stelt de buurman opa een interessante vraag.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 Uh, ik, ik, ik ben nooit gevraagd, dus... Uh... Nou, bij deze heb ik, je. Oh, okay. ja. ik de ja, vrij, zijn, een vraagje. Oh, uh, oké. Als ik een tijdsvergrijp. Vergaderingen uh, drie, vier keer. Yeah. Ja, en nee, maar dan, dan, dan, dan lukt het wel. Dan is altijd wel een maand nou, passen fijn, om... Uh... Ja, ik vind het fijn dat je erbij komt. Ja. <laughs> nee, maar... Nee, ik vind het fijn dat je gekomen bent. Ja? En ik ja? vind het ook leuk zo'n gesprek gehad te hebben. Ja, dat is toch ook wat wij het. Ja, zo zien je maar Gewoon altijd blijven praten. Altijd, wat er ook gebeurt, met elkaar blijven praten. De flat van mijn opa. Het was een documentaire debuut en een mooi documentaire debuut... van Floris Almersen. Techniek Arno Peters, eindredactie Willem Davids. Met dank aan uiteraard opa Almersen, Maar ook aan Maya Schepers, aan Ingeborg Beugel en aan Olaf... Heusden. Nou, jongens, hij heeft wel wat aangeraakt, hoor deze Floris Albersen. Hij is dus met opa in, in, in, in, in Tijd voor Max geweest... in uh, Spijkers met Koppen, de Limburger, de Volkskrant. Waar is hij eigenlijk niet geweest en nu toch ook weer hier? Maar goed, wat, wat er ook wel, wat die, wat die, hij raakt wel een groot probleem aan. Want ja, het Nederland is natuurlijk uh, behoorlijk veranderd. En het is dus qua structuur heel erg veranderd. En, en, en die mensen die voelen zich dan niet meer thuis. Maar ja, hoe ga je daarmee om? Kijk, het is tijd, zoals Floris doet, om te gaan zoeken naar een genuanceerd antwoord. He, in plaats van alleen maar zondebokken. He, of, uh, nou ja, man, mensen denken van hij nou, is eigenlijk niet zo, jongens. Kom op. Dus niet veroordelen, geen vooroordelen en niet. Oordelen, nee, nee, nee, Iedereen gewoon laten spreken en dat heeft Flores heel goed gedaan. En Flores is, is overigens zeer benieuwd ook naar uw mening, uw reacties daarop, luisteraars. Dus als u nou zich nou herkent in of opa Almersen, kom ermee voor de draad. Of in Flores, u kan dat doen. En Um, mocht u dat willen doen, kunt u reageren. Gaat u dan naar onze site, www.hollanddoc.nl radio. www.hollanddoc.nl slash radio. En dan kunt u daar in het forum kunt u een bericht schrijven. En dan kunt u ook daar op die site mailen. En u bovendien abonneren op de Bijlo-post. Waarin ik u wekelijks op de hoogte hou van wat wij gaan doen. En ook nog een enkele archieftip geven, een leuk ps je. Dus Er dus, zitten altijd wat dingetjes in waarvan je denkt... dus leuke, goede, oude, nieuwe, leuke radio. www.hollanddoc.nl slash radio. Holland Doc Radio. Het is tijd, luisteraars. Het is weer de hoogste tijd voor de hel van Dakar. Ons Holland Doc Team, dat doet... Onderzoek en ons Holland Doc-team schetst vandaag achtergronden. In de hel van Dakar. Holland Doc presenteert live uit Zuid-Amerika. Rob Muns en Atte van Amerongen doen Dakar. Problemen? Ja, we hebben problemen. Kleine problemen. Wat zijn de problemen? Elektrische problemen. Wat dan? De, de iri-trek neemt te veel uh, stroom af. En dat betekent? Dat we nu moeten zoeken waar de fout zit. En dat weet je toch al als je voor die ding op de boot zit? Ja, maar dat ding werkt niet in de dus. Het werkt wel in de haven? Ja. <lacht> <lacht> dat is niet de eerste keer dat je dit doet? Of, uh... Nee, nee. <lacht> Zeg even wie jullie zijn en wat jullie doen. Wij zijn van de Brink, rallysport uit de Harskamp, midden ah, op de Veluwe. Ja, ik kom uit Ede, dus ik ken Harskamp. En? Wie ben jij? Dat is Robby Muns. <laughs> Oké. Okay. Waar kom jij vandaan? Oh, dat Nutspeed. Nutspeed, ja Nutspeed. Ja, hard ja. voor Veluwe. Dat het Doe eens even je accentje van de Nunspeed? Nee, dat ga ik niet doen. <laughs> dat ga ik niet doen? Nee, dat ga ik niet doen, ja. <laughs> ja. <laughs> Hoeveel sponsors hebben jullie als je het zo ziet? Zat. Moet je achterop maar eens gaan kijken. Ja? Looikebos. Komt Wat kom... het Looike Bos. Wat kost het dan, zo'n zo stikje als ik zeg post? Post. Dat betaalt hij ja, wel. genoeg. Ja? Eén hey, huiskamp. De zwarte cross is van de Veluwe. gang is alles, rem is uit nee. Hoeveel jaar doe je mee? Het is derde jaar. Derde jaar. En uh, altijd gefinished? Of, uh... Nee, vorig jaar eerste etappe gekrast Op de e e eerste. kop. Eerste? Bovenop Tommelcek. Wat is Tommelcek? Tommelcek is een tjech. Maar die klootzak doet dit, dit jaar niet mee. Het is de derde keer dat hij, dat hij crest. Jij hij crestte kreeg... voor ons, Hij lag ergens midden op de weg. Op de kop, lag hij met de wielen omhoog. Ja. En toen kwamen wij door de bocht. En toen lagen we daarnaast. Maar je moest het natuurlijk bijsturen. Ja. En, uh... ja rechts Ravijn, links net, een Bilt. Net, net nee, buiten nee, Buenos Aires, of nog in Aires. eiris uh, Net voor Cordoba. Daar ben je, je, dat? Ja, daar ben je nog niet ver. Je je dag één, naar uh, 200 kilometer, lagen we op de kop. Naast Tomacek. Maar maar hele je hele motorstuk. Ja, de hele uh, kooi kapot. Houdt, dan vloek je wel even. Auto afgekeurd. De ja. oh, uh, je kan niet doorrijden. Ja, die kooi was geschud. Dus, maar goed, we hebben weer klaar. We een nieuwe truck en uh, we gaan er gewoon voor. Ja, goed man. Ja. Maar die Tsjech die doet niet mee dit jaar. Die Tsjech doet niet mee, die doet Afrika een Afrika race mee. Dat, dat is voor mietjes. Ja? Ja. Doen zeven vrachtwagens mee. Zeven? Ja. Wat een halve zonen serie. Ja, goed hè? <laughs> Jan, Jan, we moeten die hebben. Ik ben echt, wacht. Arthur, Jan. Maar hoort Jan bij jullie? Ja, Jan zit ook met het Jan! Ik loop hier naast de beroemde Jan Lammers. Oh, ja. beetje, inmiddels een beetje kreupel zie ik. Ja, nou ik heb net even een paar dagen op bed gelegen. Dus we zijn er net uitgekomen. En ik ben, uh, Ziek. <coughs> oh jee. Ja, ja, ja. Ik hoop niet dat je aansteekt, Dus hou maar ver weg. Ja. Nee, dus uh, Maar nu gaat het wel weer eh... Uh, dus dus uh, voel ik voel me een stuk beter. En morgen dan uh, Dan hoop ik dat een beetje adrenaline erbij. Dat ik weer helemaal nieuw ben. Dus eh... Uh, ja. Of zo goed als nieuw. Hoeveel <coughs> jaar doe je nu mee? Ja, het is de tweede keer. tweede Hè? keer? Tweede keer? Ja. Hoe lang race je al? Ja, bijna 40 jaar. Dus dat, uh... hoe, hoe is dat dan gekomen? Hebben ze, ja, hebben ze, uh... Uh, nou, met uh, Frits van vorig jaar. Die zat met de overname van Super de Boer. Dus die uh, vroeg toen of ik hem kon, uh, kon vervangen. Ja. Toen uh, had ik drie keer die auto op zijn dak gelegd. Dus toen dacht ik eigenlijk niet dat ik nog gevraagd zou worden voor dit jaar. Maar, uh, maar goed, het ging tien toch wel het vertrouwen dat ik daar uh, van al die ervaringen geleerd had. En uh, ze hebben me toch weer gevraagd. Dus dat is hartstikke leuk. Dus ik hoop nou dat ik die auto schadevrij over de finish ga rijden. Ja. Uh, en, uh, en waar we dan, uh, waar we dan eindigen, dat, uh, dat zien we er wel. In de Afrika heb je dus nooit gelegen? Nee, nee, nee. was nee, niet nee. deze race, misschien wel nee. andere races? Ja, Afrika spreekt me ook minder aan. Maar, maar uh, ja, we al die Negers? Nou, nee, ik ben gek. <lacht> dat, uh, nee, maar het, het is, het is uh, gewoon wat minder geciviliseerd. Ik denk dat ik uh, al die armoede die je daar om je heen ziet, uh, dat trek ik me gewoon uh, heel dat erg aan. En dat, ja. Dat, ja, dat, dat vind ik gewoon niet, uh, niet leuk als je die verhalen hoort. Dat, uh, dat soms uh, kinderen ongeluk of wat dan ook. Ja, die dus, je ouders worden gegooid, hoor ik. Nou ja, dat is niet zo dat ze met bossen vol, uh, uh, dat schijnt een keer gebeurd te zijn. Ja, ja. En men dacht dat dat de reden was. Hè. Dus... Maar uh, dat, dat zijn uh, gewoon uh, dingen, ja, dat, dat uh, vind, ik, vind ik geen prettige gedachte. En hier is het uh, vele malen geciviliseerder. Uh, het parcours is, is net zo heftig. Ja. Nou, even een andere vraag, want dat vind ik eigenlijk wel een beetje voor, wel bijzonder. Dat jij uh, 20 of jaar, 30 jaar geleden, ben, jij, ben, ben je moslim geworden, toch? Ja, een... nee, dat is... Dat is, dat is uh, toch lang geleden? Ik, ik ben gewoon uh, dacht ben... ik ben geen moslim, nee. ik ben gewoon ik nee, niks. Je was toen moslim geworden toch? Of nee, was het meer een Ja hoor. Dat, ja? Dat, uh... Nee, dat, vond ik, nee, dat vond ik wel interessant. Zeker niet door het gecijferde van die moslimen. In hoeverre zit Jan anders bij Al-Qaeda? Ja, jonge je. jongen, zeg. Ik heb wel een het vraag vragen gehad. Maar uh, als dat het begin is van die komende twee weken, nee, dan gaan we daar bijna door. Nee, nee, nee. nee. nee. Ik vraag Jan over die moslims. Mijn zijn helemaal geen moslim. Dat is gewoon dat niet dat waar. Je was vertrouwde Tunesiërs of zo. Ja, ja, ja, dat is iets van 30 jaar geleden of oh, zo. Ik dacht dat jullie een beetje actueler. Maar goed, ik ben allemaal die dus dus ik ben en altijd geweest ben. Dus die vraag is nooit gesteld of zo. Dan, of uh, oh. Weet ik niet. Ja, natuurlijk nee, wel, denk, wel denk, gesteld. Maar, zo maar project, als je met een, een d dan moet je welzijn worden als je officieel trouwt. Dat is ja, zo geen grote in. Ja, boeiend. Nou, maar in ieder geval we staan nu in Argentinië voor de start van Dakar. En dat heeft weinig met uh, geloof te maken. Dus uh, nee, ik ga hem me even melden voor de, voor de keuring, want we staan nog moeten te wachten. Jij ja, ja. hoort. presenteren. Live. from South America. Rovmunds en Arthur van Amerongen, dan Dakar. <laughs> We vroegen aan Jan of hij nou, moslim was, want hij is moslim geworden. Is hij moslim ja, geworden? 30 jaar geleden. Als ja, je beginnen, hoeven wij niet meer. Dan. Nee, maar hij was moslim vroeger. Ja, in ja? getrouwd met hem Ja, ja, ja. Dee, dus, Moslim? Ja. ja, dat was een groot. Ja, maar, heel goud, ja maar, mooi de slim de zeker. Ja, mooi slim. Dat is 30 jaar geleden, ik ben er weer vanaf. Ik heb nu een ander geloof. Ja, een ander Andere geloof. Andere geloof. Een geloof, ja. Maar zo ben je zegt, hè? Maar zo ben je zegt. He, ja, Ik ben wel een kleur joh. <laughs> maar dan uh, kom je er wel tegen. Wij stellen u aan u voor. Uit het Verre Boekhom in Brabant. Henk V van Gouden Bergen Producties. Niet goed geld weg garantie tot aan de voordeur we hebben 97% van alle Dakar deelnemers hebben via ons de hospitality geboekt bij de start en de finish dus, ja, dat, is, dus dat, is uh, dat is giga 80 kamers in het Hilton en 40 in het uh, Republica en nog eens een keer 40 in het Intercontinental bij de start ja, ja. in het finish weekend hebben wij uh, 50 kamers in het Hilton en 120 bij het Intercontinental en 140 bij het Sheraton en 40 bij Republica. Repubblica. Hey, hoe lang doe je dat al? Is het het Dit is nu uh, het derde jaar, sinds ze naar Zuid-Amerika ja, zijn gegaan. De eerste keer heb je gelijk het opgepakt. Ja, hoe he. kwam je er zo bij? Hoe kwam je bij het Dakar uh, Circus? We hebben een organisatiebureau. Wat, wat organiseer je zo Grote feesten. We draaien 150 actiedagen per jaar alleen met gedanste modeshows, om maar wat te noemen. Oh, ja? We doen uh, ja, van alles. alles. En ja. dit is uh, een leuke... Uh... Ja. ja, ik heb uh, 143 VIP-reizen verkocht. 143? 143. Jezus. Maar dat zijn follow the daka reizen dus dan gaan ja. we de drie laatste etappes volgen ja. met gecharterde vliegtuigen hier, ja. in, hier ja. in Argentinië. Dat is veel, man. Dat is waanzinnig. Had je die verwacht? Nee, er nee, zijn wel heel veel. Maar hoeveel vliegtuigen heb je dan nodig om die 143? -reizen? Drie. Drie toestellen. Zes. Op donderdag, de 13e, vliegen we van Buenos Aires naar San Juan. Ja. Daar in San Juan is op die dag de, de finish van de etappe. Ja. Daar gaan we met al die gasten naar een passeerplek in de rally. Daar haak ik aan, hè, geloof ik. Die daar haak je gewoon. aan, ja, ja. Ja, ja, ja. Dus daar gaan we naar een passeerplek in de rally. Dus echt in een klassementsproef, dus in een wedstrijdgedeelte. Hebben een hele VIP-tent met airco, met kroonluchters, met heel de zooi erin. Nou, dat is een, een, een heuvel naast onze, ons paviljoen. En daar lopen de mensen uh, die heuvel op. En dan kijken ze zo 8-9 kilometer verder bergen in. En dan zie je een kronkelwegje zo aankomen. En die komt voor ons paviljoen voorbij. En zeventig meter, want we hebben de bocht een beetje laten verleggen. Maar dan staan we de hele dag in stof natuurlijk. Ja, ze hebben de bos laat, je hebben de bocht laten verleggen van, van de race. Ja. Heb je al dus... gezegd, jongens, doen we de rijvel op? Ja, met de parcoursbouwer hebben wij daar in San Juan rondgereden. En we hebben het voor elkaar gekregen om die man, die bocht die eigenlijk gepland was, pal waar wij het paviljoen hebben staan, 70 meter verder te leggen zodat wij niet heel erg in het stof staan. Nou, verder hebben we daar nog een tankwagen bij met water en een grote sproeieninstallatie. Dus we gaan daar. voor het stof? Voor het stof. Dus we zorgen ook dat we in ieder geval uh, ja. zonder zand de biefstukken naar binnen werken. Heel gaaf. Ja, leuk hè? Ja. En daar hebben we de lunch en daar hebben we s'avonds uh, ook een hele uitgebreide Argentijnse barbecue. Dan vliegen we diezelfde avond met die vliegtuigen door naar Cordoba. In ja. Cordoba slaapt iedereen in een Vijf-Sterren-hotel. Ja. De dag erop hebben we weer een Dakar beleving Dus ze, staan ze weer aan het parcours, maar dan 150 meter na de finish van de laatste klasse mensproef. En daar is weer een meet and greet point. Ja. Dus daar kunnen de rijders stoppen. en... Hun fans begroeten die naar hun komen kijken. De dakkerbeleving, s'avonds hebben we in Cordoba een bivak voor onze gasten, voor onze ja. reisgasten, ja. in het originele bivak van de rally. Heb je, hebben we. Daar, daar hebben wij tenten en we hebben 140 luchtbedden en 140 slaapzakken gekocht. Die staan er allemaal in die tenten. En daar slapen onze gasten in het bivak. Samen met de rijders. Nou, dat is natuurlijk een helemaal een unieke beleving. Ja, dat is uniek morgens beleven onze gasten de start van een etappe, de laatste etappe van Cordoba naar Buenos Aires. Dan uh, hebben we die startbeleving meegemaakt en dan gaan we terug naar de, naar de vliegtuigen. Dan vliegen wij terug naar Buenos Aires. Dan gaan we nog boven de klasmensproef vliegen, nee. dat je van bovenaf ziet. En dan landen we een, een paar kilometer na de finish. Hoe kost het zo'n rentje? Ja, kost dat, maar je hebt je ook wel. Ja, dan ja, nou, gewoon even voor de... Ja. Ja, nou, 5.500 euro meer? Nou, de, de, basis, de basisprijs van de reis is ja. 4350 euro. Maar dan heb je geen helikopter, dan, dan komt steeds wat bij. De helikoptervluchten kosten 1500 euro per persoon extra. En um, ja, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die nog business class vliegen, dus dan komt de business class tegen bovenop. Maar het is een waanzinnige beleving. dus Ja, dat lijkt me wel. Hello, are you on the track? You go here with the track? Uh, huh? where, where are you from? Uh, Japan. Yeah. Are you driving? Yeah, no, uh, Team Sugawara. You know. Sugawara. So, uh, Sugawara? Sugawara. What, what's the slogan? Uh, 69 years old, oldest uh, driver. by to Argentina. Yeah. Chile. Chile to uh? Dakar. Uh, Dakar, yeah, yeah. Race, race, yeah. race. In All this driver team. We are cheering. Ah. We are cheering. cheering. Sex, sex, sex. No. Ah, uh, okay. okay. <laughs> Sorry. <laughs> sex tourism. Mm hmm? What? Ah. Uh. Nan? What? What? What? What? Sex What? What? What? What? Sex What? What? What? Uh, yeah, yeah, yeah. Okay, thank you. Bye. Bye. Bye. Bye. Ciao. Bye. Ciao. bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Thank. Bye. Wat ben je aan doen? We oh, zo'n beetje met mijn meisje hier te mailen. Ben ik fijn dat uh, zitten we dan, hè? De rust. De weg. En we zien het pas wel over drie dagen, dat is goede nieuws, hè? Wij zitten gewoon drie dagen in de bus naar Groeggoei. Van Salvador door de Groeggoei. Dat is echt een heranteringeind, hè, Willem. Hoe laat gaat die bus? Die bus die vertrekt om... Twee uur, twee uur. Morgen. Ja, we hebben de hele ochtend nog. We laten even profiteren van deze rust en van deze vrijheid. De hel, de hel, de hel, de hel van Dakar. Nou, het viel toch nog wel mee eigenlijk? Die hel. Het werd gemaakt door Robby Muns, door Artie van Amerongen en door technicus Willem Davids. En u hoort ze natuurlijk volgende week weer natuurlijk. Overigens is er een poll. Er is een pol met dubbel L. En in die poll kan men invullen wie men hoopt dat nog heel lang in die race zal blijven. En natuurlijk moeten wij bij die Pol, moeten wij Mirjam Pol invullen. En Mirjam Pol is dan weer met één L. Mirjam Pol is namelijk de enige vrouwelijke rijder die wij hebben. En mocht u Mirjam Pol met één L in die Pol met twee L's willen invullen... wat overigens het uh, team van Holland Doc ook uh, al heeft gedaan. Ons team steunt haar vol uit. Mocht u dat willen doen, dan kunt u naar www Autodrop www.autodrop.nl Ja, volgende week natuurlijk gewoon weer veel meer Dakar. En volgende week ook nog de, de Korea Connection. Maar daar kom ik zo nog even op terug. Ik ga nu speciaal draaien voor opa Albersen uit Den Haag. Maria Hoeve, vroeger... Dat hij nou wordt opgediend En een vriend was nog een vriend De winters waren kouder En niemand had een oude. En niemand had zijn beste En dat was ook maar het beste Want dat kon nog niet Beter. Een meter was nog een meter. Je had geen fiets, je had geen lintjes. Je had geen french rides, je had bindjes. Je had geen Nike, je had Frikkie. Je had Slingertje en Ricky. En niemand is het beste. En dat was ook maar het beste. Want dat kon nog niet. Beter. Er brak nooit een vete, je had van alles maar één werk. En alles was heel sterk. Niemand meeldende. Omdat niemand zich verveelde. En er werd niet gezeemd. De kleine balken en de werd gepest. Vroeger was alles beter, de beidoos waren dat. Volgende week, luisteraars, de Korea Connection. In Amsterdam wordt een nieuw Koreaans restaurant geopend. Restaurant Pyongyang. En dan denkt u, Pyongyang, dat is, dat is, dat is Noord-Korea. Ja, dat klopt. Dat klopt ook. Het is ook een Noord-Koreaans restaurant. Nou, stond er afgelopen september in de Telegraaf een vacature. En die vacature, die leek eigenlijk heel normaal. De, de, Personeel werd er geworven voor dat restaurant. En... Maar bij nadere beschouwing. Want wat bleek namelijk? De die moesten bedienen in het restaurant. Die moesten traditionele Noord-Koreaanse liedjes kennen. En de manager die moest twee jaar ervaring hebben... in de leiding van een restaurant in Noord-Korea. Ja, waar vind je in Nederland, in godsnaam, die mensen die dat kunnen? Die dat hebben, die Noord-Koreanen. Hoe vind je die? Dus waarschijnlijk wordt er gewoon... Geworden gewoon personeel uit Noord-Korea hierheen gehaald? Wat zit hierachter? Is dit restaurant een witwasviermaatje voor de grote leider Kim? En wat hebben de twee Nederlandse Remco's hiermee van doen? Dat hoort u volgende, we volgende week in de Korea Connection. En volgende week ook, natuurlijk, veel meer. Dakar. Hier, volgende week. Hier zometeen de sport. Zometeen na tienen. En daarin natuurlijk veel EK schaatsen. Skobre. En, wat Weet je mevrouw ook weer? Samblikova. Ik dacht eigenlijk dat het een terraster was. Dan schijnt hij opeens ook al te kunnen schaatsen. Nou ja, goed. Dat dient die in ieder geval volgende week. En wij zijn er. natuurlijk volgende week weer. Nee, zometeen. Haha, de sport. Dag, luisteraars. Dag, dag, dag, dag.